Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet werkt aan een spoedwet die verbiedt dat artsen jongeren voorrang geven op de IC. Artsen zeggen dat ze bang zijn dat ze moeten kiezen tussen patiënten als de intensive cares door corona vol raken. Als dat gebeurt, ligt er wel een draaiboek klaar. Daarin staat bijvoorbeeld dat als de nood heel hoog is, jonge patiënten eerder een bed krijgen. Maar dat vindt minister Van Ark, leeftijdsdiscriminatie... Zij ziet liever dat in zo'n uiterste situatie artsen gaan loten. Het kabinet werkt aan een spoedwet daarvoor. Het is toch nog niet duidelijk of we het coronavaccin van Moderna kunnen gebruiken. Er gingen al de hele dag berichten rond dat het Europese medicijnagentschap... het middel vanavond officieel zou goedkeuren. Maar het duurt toch wat langer, vertelt verslaggever Joris van Poppel. We kijken al een paar weken mee met Moderna. Dus we hadden bedacht de wetenschappers van EMA om er vandaag een klap op te geven... dat het vandaag goedgekeurd zou worden. Maar dat is dus niet gelukt, omdat die wetenschappers eigenlijk nog allerlei vragen hebben. Wat voor vragen, dat weten we niet. Woensdag wordt er opnieuw overlegd. Het is niet zeker dat het vaccin... Dan wel wordt goedgekeurd. Het reality-tv-programma Big Brother is na 14 jaar terug op tv. Zojuist lieten acht kandidaten zich voor 100 dagen vrijwillig opsluiten in een huis. Ondertussen het 24-7 bekeken door camera's. Wie houdt het vol om al die tijd zonder telefoon afgesloten te zijn van de buitenwereld? En met dit keer ook geheime opdrachten voor de bewoners. Iedereen die in het huis komt, geeft je een compliment. Over zijn of haar gebogen. En het is ook aan jou om te bepalen wie in welk bed slaapt. Oh shit, nee. Mochten mocht bewoners in het huis trouwens besluiten met elkaar het bed te delen... dan moeten ze die voor, moeten die voor de daad beiden een duimpje omhoog geven in de camera. Het hebben de makers bedacht om zeker te weten dat beide partijen dat ook echt willen. En dan het weer vanavond af en toe nog wat regen. Het kan ook sneeuw zijn in Limburg. Het komt af naar 2 graden. Morgen een koude dag en op de meeste plekken droog. Dan zo'n 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. A7 Zaanstad richting Hoorn. 6 kilometer file tussen Afrit Weidewomber en Afrit Averhoorn. De vertraging is een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie.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 2020 was ook het jaar van de Bohems, die na zoveel jaren ineens weer wat van zich lieten horen. En uh, ja, ze zijn ook hier bij ons in de uitzending geweest, telefonisch dan wel te verstaan. En daar is de noviteit: ze kunnen ook akoestisch spelen. Dan klinkt het dus niet zoals dit van de Vicenne Park. Uh, dat was uh, de meest stevige. Uh, het uh, meest recente is uh, nog wel heel erg radiovriendelijk. Maar ja, uh, ik ben een beetje recalcitrant vandaag. Uh, voor die eenzelligen die nog steeds denken dat ze hier vuurwerk moeten afsteken... ik heb uh, even nieuws voor jullie. Blijf alsjeblieft lekker binnen. En uh, zorg ervoor dat, uh, dat de ramen nog een beetje in de sponningen blijven zitten. Want het, is, uh, het, het slaat helemaal, helemaal nergens op. Goed, uh, we gaan gewoon nog even vrouwlijk verder met uh, het meest recente werk. Want dit is nog maar een week uit, mensen. Ron met 6AM. Waar dit op staat. Maar de clip... ...hebben ze dit jaar uitgebracht. Ja, en dan moet hij gewoon ook meegenomen worden in het jaaroverzicht. Zo smoggel je een beetje... Wel, het echte nummer uit 2019 is maar goed. Um, we hebben hem ook in het voorjaar heel veel gedraaid... Uh, nadat die clip online is uh, gekomen... van de meest vuige uh, blues band, blues rock band uit Nederland... op dit moment Black Operator. Uh, ze hebben dit in maart uitgebracht. Uh, de Desolation Blues uh, was dat. Uh, en daarvoor worden we natuurlijk uh, Von V met uh, 6CM. En dat is nog redelijk nieuw. Uh, wat ook, uh, nou ja, dat is wat, iets uh, wat ouder alweer, maar... Ik geloof dat hij in november is uitgebracht. Deze van een Haagse band met een echte rockbitch in de hoofdrol. Nieke Hut, Cuckoo en leven. avond wel ergens anders willen zijn? Nou, eigenlijk wel, want ik uh, zit uh, normaal gesproken... al uh, ergens rond een jaarwisseling op een ene van de Waddeiland. Uh, en uh, de mensen die mij een beetje volgen op de sociale media... Uh, die hebben dan al een beetje gezien dat ik een foto heb gedeeld... Uh, van wat oliebollen in het frituur. Uh, dat is uh, zes jaar geleden, die foto. Maar vandaag kwam er ook een foto. Die was nagenoeg hetzelfde. Dus, uh, en dat is uh, bij het hotel waar ik dan uh, de jaarwisseling doorbreng omdat ik daar ook nog een aantal vrienden heb uh, zitten in, uh, op dat eiland. En uh, dit is toch een beetje anders. Ja, nu moet je gewoon je gemak houden. En uh, eigenlijk uh, moet je, moet je eigenlijk, uh, thuis zitten of in een studio. En dan moet je nog zo gek zijn zoals ik. Die dan nog hier en daar het overzicht doet uh, van uh, 2020. Dit was een van de nummers die ook in 2020 aan bod is geweest. Maar dit komt van een EP die niet zo lang geleden is gepresenteerd van Operation Hurricane. Er zit zelfs nog een zandvoortsrandje Jan. Ja, zeker. Want uh, de frontman van de band, Jurjan Keurvershoek... die woont hier, nou, wat zal het zijn, 600 meter hier vandaan. Dus um, uh, dat is uh, gewoon heel erg leuk. Dus uh, de tweede zandvoors inbreng eigenlijk uh, van vanavond. Want Wendy Moore hadden we namelijk in het eerste uur met uh, Elixir. Uh, ook een nummer wat uh, dit jaar is uitgebracht. Uh, dit is dus ook heel erg leuk. Is er is nou dan weer een Haanse band, ja. Uh, net als uh, Operation Hurricane. Penthouse heet de band. En het is ook een beetje een schurende alternative rock, I'm not your bunny honey. it's like Deze week heeft Paul Glandorf ook van zijn mysterio... het een en ander verteld over deze single... die nog, ja, eigenlijk nog voor het vallen van 2020... nog het levenslicht heeft gezien. En uh, ja, daar heeft hij ook uh, verteld uh, dat uh, Sam Mysterio toch wel uh, de, de live-opdreders een beetje mist. Hoewel het ook interessant kan zijn om voor een zaal van 30 mensen te spelen waar ze op een krent zitten. Maar het verdient niet echt de voorkeur. Uh, Penthouse uh, hoorde je daarvoor met I'm Not Your Bunny Honey. Ja, er zitten zomaar even 12 minuten tussen. En dan heb je gewoon twee nummers uh, gehoord. Ja, dat epische nummer van Unfamiliar, uh, van Semisterio. Het is acht minuten, maar liefst. Ik geloof zelfs al bijna acht en een half. Dus dat schiet al aardig op als je op een gegeven moment uh, je twee uur zijn tijd zou hebben. Nou, dat hebben we vanavond niet. We hebben er vandaag vier. Dus dat uh, is al heel erg uh, fijn. We doen het even iets uh, rustiger aan. Uh, het is een beetje elektrisch werk, maar toch wel met een stevige ondertoon. Hier is Electric Vedders met Atlas Knight. for tonight I look in the mirror i've done good i can't wait much longer i'm feeling the hunger i'm ready to groom yeah and when our face kicks in to me it's crystal clear there's something in the air and i need to get you here realize that.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 Thank you. uit 2020. Uh, maakte kennis met uh, deze band uh, via uh, het programma Zwaardvis wat op uh, de zaterdagmiddag uh, te beluisteren is bij Radio Kapelle. Uh, een klein beetje reclame maken voor uh, collega's uit uh, een ander deel van, uh, van Nederland, want die uh, doen een beetje ook hetzelfde wat wij doen. Alleen Willem uh, de Waard, de presentator van het programma, kiest er nog wel eens voor om ook nog uh, alternatief Rock Of in ieder geval een beetje uh, de, de, de rock en de schurende uh, zaken ook nog uit het buitenland uh, te doen. Uh, hoewel er ook uh, Nederlandse bende in zit hoor. Daar nu van. Er uh, zit trouwens nog uh, een uh, aardig programma daar. Uh, bij, uh, bij datzelfde Radio Capella. Namelijk Bang Your Radio. Van uh, ook een collega van ons. Thomas Hartveld. Uh, hij is eindredacteur bij 3 voor 12 Rotterdam min of meer is het ook weer indirect weer een, een onderdeel van de 3 voor 12 familie. Maar we weten allemaal dat hier bij deze omroep er ook een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf is. En twee weken terug hebben we daarvan de derde aflevering inmiddels alweer mogen doen. En dat heb ik samen met Youssef mogen, mogen doen. En de bedoeling is dat we dat in januari gewoon weer doen. Er komt toch ook wel eens een keer een eind aan die lockdowns en al die benden meer. Ik denk dat we dat ergens van van de, van de zomer ergens, dat daar ergens wel het omslagpunt. We moeten nog even geduld hebben. Eh, want eh, het, als, ja, het werkt al helemaal traag. Dus voordat je er bent eh, is het alweer misschien wel 2022. Maar eh, daar gaan we nog even niet op wachten, denk ik eerlijk gezegd. Roaming Lens heeft ook eh, een, een single uitgebracht die tot de verbeelding spreekt. En dit was een van de mooiste wapenfeiten van Romy Laarhoven. Want zij is uh, de dragende krachten van Roaming Lands*. En het nummer dat heet Dialect Ga er maar eens aan staan als jij op een gegeven moment dat uh, werk moet gaan doen.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 Zij heeft die uitgebracht. Deze Lemon. Eigenlijk een beetje de band van Ralf Heeser. Uh, Love can take you places. Dat was ook uh, het moment dat ik instapte. En uh, deze is uiteindelijk uh, het meest recente. Van de laatste weken. One Way Street. Het eigenrichtingsverkeer. Uh, je kent het wel. In je eigen bubbel zitten. En uh, geen oog hebben voor uh, wat er in je omgeving gebeurt. Dat is een beetje kort de strekking van het uh, verhaal. Dan uh, de dame die ooit nog deel uitmaakte van uh, de band van T. Lau. We hebben nu zelf een eigen band. Uh, komt ook uit uh, de buurt, uh, von, nee, volgens mij uit Amsterdam. Uh, want uh, daar, daar hu huizen Emily Blom. En haar band Mimile en Wouldn't It Be Nice. I'm away, I'm bound. The streets are quiet, no one's around.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 Ooit de bassiste bij de uh, Scene. En op een gegeven moment uh, heeft ze deze band opgericht. En toen uh, heeft ze besloten om zelf uh, het uh, voortouw te nemen. En uh, de vocalen voor de rekening te nemen. Dus is zij eigenlijk gewoon de frontvrouw van uh, de band Mimile. Uh, wouldn't it be nice? Zoals de Engelsen dat heel mooi uh, weten te zeggen. Uh, het is, uh, nou ja, laten we zeggen... Bijna 4 minuten voor 10. Uh, dat betekent dat ik er nog eentje draai uh, voor de, het officiële gedeelte van deze alternatieve event. Want uh, dit, uh, deze uitzending wordt herhaald. En dan komt die maandag nog een keer voorbij. Maar uh, hij gaat, uh, di, di, dit programma gaat nog eventjes door. Tot, uh, omdat het op 31 december is. Dus de mensen die de herhaling horen. Die, die weten dus dat het dan ook echt om 10 uur voorbij is. En dat daar een ander programma dan volgt. Dat hebben we dan over de maandag. Maar goed, volg het nog? Ja, ik denk het wel. Uh, want uh, zo dadelijk uh, komt er nog uh, het een en ander voorbij... Uh, aan materiaal waarmee uh, uh, 2020 het een en ander heeft opgeluisterd... als het gaat om alles wat met de alternative muziek uh, te maken heeft... in die, hoe je het uh, noemen wilt... Uh, want uh, er zijn heel wat bands die ook het afgelopen jaar actief zijn geweest... ondanks dat ze de nodige optredens hebben moeten missen. Het meest in het oog springen is het verhaal van Metal Lake. Die zal een beetje helemaal achterin zitten. Want zij hebben dit jaar een album uitgebracht. Hebben ze ook heel erg subtiel gedaan... door af en toe een singeltje uit te brengen. Ook deze band heeft er twee uitgebracht. Ghost Echo, de band die komt uit Heerhuggenwaard... En uh, dit is het laatste werkje wat ze hebben uh, gemaakt. Uh, eigenlijk de, misschien wel de meest recente, want ik geloof dat het eind november is uitgebracht. Nummer uit de tijd 0 no Void komt tot aan het nieuws uh, van 10 uur. En daarna nog twee uurtjes alternatieve fm. En dan uh, sluiten we het uh, jaar af en daarna om 12 uur ben ik er nog een keer. Maar dan uh, gaan we iets uh, heel anders weer doen. Dan uh, wordt het geen uh, alternatieve muziek hoor. Dat, dat, dat zeg ik er ook maar bij.